Naar de gelijknamige roman van Jeff Gewaarts. Vandaag D6. Vroeg in de ochtend van zaterdag 14 juli 1990 is Willy Velge aan zijn dagelijkse cross bezig en geniet van de inspanningen van de duurloop. Plotseling begint zijn walkie-talkie te biepen. De boodschap luidt, zo snel mogelijk naar het districtscommando. Velge spurt naar huis, neemt een douche en vliegt met zijn wagen naar het Rijkswachtgebouw. Daar wacht luitenant-kolonel Vergoten met een spectaculaire mededeling. Generaal Welkenraad heeft vannacht zelfmoord gepleegd. Hij werd om zeven uur gevonden door de huishoudster, die zijn zoon Boudewijn waarschuwde. Deze bracht op zijn beurt vergoten op de hoogte. Kolonel Paquet, inmiddels ook gewaarschuwd, arriveert even later. Samen maken ze een voorlopige balans van de feiten op. Alleen zij drieën, de huishoudster en Boudewijn Welkenraad, zijn op de hoogte van het gebeurde. Generaal Welkenraad heeft echter nog een dochter en er is ook Boudewijns echtgenote... Velgen, paquet en vergoten nemen zelf het onderzoek in handen en ze rijden naar Villa Rittersporn, het huis van de generaal. Inmiddels krijgt Boel de opdracht om voorlopig de zaak Hélène Leblanc te superviseren. Ter plekke worden ze binnengelaten door de huishoudster die hen bij zoon Boudewijn brengt. Deze bevestigt dat alleen hij en de huishoudster van zijn vaders zelfmoord weten. Zijn vrouw weet alleen dat de generaal overleden is. En zijn zuster zal die later op de dag inlichten. Vijf personen hebben dus kennis van deze morbide wetenschap. En daar moet het volgens kolonel Paquet bij blijven. Een rijkswachtgeneraal kan geen zelfmoord gepleegd hebben. Kan geen lafaard zijn. De officiële versie zal luiden, overleden aan een hartaanval. Maar in de matras waarop het lijk van de generaal ligt... Met binnenhandbereiken bereiken cold.38 special vindt Velget de dodende kogel. Een Norma Jacket semi wadcutter Met quasi zekerheid dezelfde als deze waarmee Elaine Leblanc werd vermoord. Dit verruimt de zelfmoordhypothese natuurlijk tot geanceneerde zelfmoord of kortweg moord. Zelfde bezwaar van de kolonel, generaals van de Rijkswacht, worden niet vermoord. De ware toedracht moet dus voor het publiek onbekend blijven. Kolonel Paquin neemt de leiding van het onderzoek en geeft zijn opdrachten. Willy zal in het grootste geheim de ware doodsoorzaak van de generaal opsporen. De daartoe nodige autopsie zal verricht worden door een Duitse politiearts. Terwijl Velge carte blanche krijgt om de wapenexpertise aan Little Fons toe te vertrouwen. Zwakke schakel is de huishoudster. Zij mag onder geen beding door boel ondervraagd worden. Daar zorgt de kolonel zelf voor. Willy Velge blijft alleen achter bij het stoffelijk overschot... ...en voorziet zich voor zijn privé-analyses... ...van een schaam en snor en hoofdhaar van de generaal. Pakko speaking. Goedemorgen. Het volgende in het Duits... Ik herhaal in het Duits over de militaire lijn doorgeven aan het nummer van codenaam Sibyl. Ik spel Sierra, India, Bravo, India, Lima. Ik specifieer: Ten eerste, autopsie van het lichaam plus volledig toxicologisch en histologisch onderzoek. Ten tweede. Gezicht van slachtoffer esthetisch opereren om elk spoor van geweld uit te wissen. Ten derde. Vingerafdrukken van de tien vingers. Ten vierde. Autopsierapport per bode naar mijn bureau. Ten vijfde foto's projectielen in onze computer poeten. Ten zesde. residuproef van de twee handen.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 Siena, indiën, bravo, indiën, liga. Ik specifieer. Geef me nu CVI bureau 618. 618 vraagt output nationaal nummer 290625018.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 Hallo, 618. Ik geef me nu bureau 1238, 1238 vraag een computer waaruit de medische behandeling zware diabetes bestaat. Ik herhaal uh, medische behandeling zware diabetes. Hallo, uh, hier Colonel Paket, geef mij afdeling C18 dus een uh, Hier Colonel Paket, uh, zit de lijn 091-82-70-70 in de tafel? Dank u. Oké, okay. uh, wilt u mij doorverbinden over de militaire lijn met knop 11 van het gepreselecteerde switchboard? Uh, goedemorgen, ik möchte gern met de heer dokter Hilner spreken. Opperste Paket, criminale België. Dank u. Hallo, Herr Doktor, wie geht's Ihnen? Sehr gut, danke. Ja, äh, 38 im Schatten. Äh, wahrscheinlich Selbstmord. Aber ich habe ein äh, ganz anderes Problem. Äh, ist es möglich, Barker heute noch in Wiesbaden zu entgegen? Ja, sehr wichtig, ja. Fünf Uhr. Ausgezeichnet. Ja, äh, auf Wiedersehen, Herr Doktor. ...kater César. Ja? ja, hier kijk. Dat hier, dat is een borstel van marterhaar. En weet jij hoeveel dat die kost? Hm? Nee, mis. 800 frank. En die dient om loodcarbonaat op hier die revolver te poederen. En dat is om te zien of er geen pootafdruk van de een of andere stoute katin op achtergebleven is. Hm? Hier. De Stinkpowder B40 Instant White. Ah, hier kijk. Rechts uitgeveegde fragmenten. En hier links naast het koltmerk een duidelijke afdruk. Hm? Ja, zo. Dus bruikbare afdruk met linkerlus in het centrum. Op de trommel niets. Die is blijkbaar gepoetst. En hetzelfde geldt voor de loop, maar die blinkt prachtig, hè? Ah, nu de lege hulzen. Wacht, even een ander borsteltje. Hier zo. Hier, kijk. En dit? Dat is instant black, zoals uw pels. Dat komt beter uit op koper dan wit, maar... Met kogels heb je nooit geluk. Die zijn te licht en daarom nijpen de mensen er niet hard genoeg op. Bij kogels zitten we altijd met onbruikbare afdrukken opgescheept. Begrijp je? Hm? Zie je? Zo. Allemaal onbruikbare fragmenten. Waha maar beter één goede afdruk dan vijf middelmatige. En nu, nu gaan we een heel schone foto maken. Ho ho ho ho, heet zak. Zie. Twee, nul, zeven. Dat is een oud wapen. Ik zal straks eens piepen in mijn lijstje van wanneer, zus. Mm -hmm. En het staal is hier en daar afgezweet van veel te gebruiken. Het ja, is een heel goed onderhouden wapen. Ah ja, juist. De heeft hier een splinternieuwe loop ingewezen, maar zestiende millimeter te ver. Wat? Ja, op vijftig meters geeft het een verschil van zeker een meter naar rechts. Zijt gij honderd procent zeker dat die loop niet oorspronkelijk op dat wapen zat? John Edgar, een kind van drie jaar, kan dat zien. Huh. Wilt gij dat ik er nog meer uithaal? We moeten er alles uithalen. Heb je een beetje tijd? Al de tijd van de wereld, hè. Eh. Je mocht u uren aanrekenen. Niet over geld klappen, dat brengt ongeluk, hè. Ja, ja, ja. Zeg, ik ga een plakkaatje naar de deur van mijn winkel hangen dat ik gesloten ben, want uh, het is nogal een sepuur werk. Ja, goed. Vijf proefschoten lossen en het zaarsknees van het dichtbij bekijken. Huh? Oké. Okay. Zo. Alles is hetzelfde, behalve één ding. De dichtingsvernis is van een andere kleur. Maar dat zegt in ons geval alleen dat de munice van mijn winkel uit een ander lot van de normenfabriek komt... ...dan de munice die u een type gebruikt heeft. Ja. Huh? Ja, dat gebeurt meer. Ja, ja, tuurlijk. Zeg, ik zou willen weten waar dat wapen verkocht werd en aan wie... Het is niet ingeschreven. Je zijn weer aan het opjagen, John huh? Edgar. Oh. Oh, oh, oh. Als wilt dat ik eerst naar een bel, zeg, dan, hè? ze zijn er open tot zes uur. Goed, bel eerst, dan kan ik nadenken terwijl jij voortwerkt. Oké, okay, sir. Is dat een importeur waar dat je naar gaat bellen? Yes, sir. Huh? Santor. Ach, God, ja, natuurlijk. Van in het begin hebben die colt voor heel de België geïmporteerd. Ja, ja, huh? ja. ja. C'est ici la mairie Bayens-d'Alost. Pourriez-vous me dire où a été vendu le code 38, détective spécial numéro C 3 1 2 0 7 Hé merci. ce Quand est-ce que je peux le Je vais aller C'est OK. Hebben ze dan nu nog geen computer, of hoe zit het. Ja, ja, dat hè? De, hallo, hallo, hallo, wie? Le 8 december 1951. Chez de Klerk à Selt. Hé, si. Boe weekend. We hebben hem al bij zijn start. De pa van mijn collega in Haaselt. Mm. En kent hem? Heb jij soms geen kennis bij de gendarmerie, hè? Ha, ha, ha, ha, ha. Als er niet aan de Costa Brava zit, dan weten we zelfs weer al een stukje meer. Mm -hmm. Oké. Okay. Ik dacht dat jij aan de Costa Brava zat. <laughs> <coughs> <coughs> ja, je zit natuurlijk te weer met dat mieken. <laughs> Apropor ik oude die de tijdige pikte revolvers van het Amerikaanse leger verlapte tegen woekerprijzen, Heeft hij niet eens na de 8 december 51, nog kont 38, detective special verkocht. Nummer C. 3, 1, 2, 0, 7. Ja, oké. Okay. Jij uh, bent een rappegast? En wie? Uh, wel acht, hè. Ik, uh, ik, ik zoek een stukje papier, hè. Hmm. Naar een zekere Alphonse Frijns. Sint-Truidense-Steenweg. 512. In Hasselt. Ja. Op 18 april 1952. Ja. Zou die nog leven? Vraag zijn telefoonnummer, Fons. Telefoonnummer. Ja. Kunnen jij eens hier in uw Limburgse telefoonboek zoeken of dat die gast dan nog woont en of dat hij een telefoonnummer heeft. Ik ja, weet die zaterdag en dan slapen ze op de NFTT, hè? Rik, zin een Engel. Als ik nog eens in de Limburg passeer, kom ik je vrouw een kusje geven, hè? Mm. Rick, wij. Kom zeg, Bel maar op, hè? Kom. Ik zal bellen en ga doet een uitleg, ja? Mevrouw, u spreekt met de Rijkswacht Gent. Zou ik met de heer Alphonse Freids kunnen spreken, alsjeblieft? Nou, excuseer, mevrouw, in de gedeelneming. Um, kende u uw man al in 1952? Aha. En weet u ook of hij toen een revolver in huis had. Aha. Yes. Ja, ik zie het hier. Dank u wel, mevrouw. Alfons Freins is vier maanden geleden gestorven. In 1957 is hij veroordeeld door de correctionele van Hasselt voor verboden wapendracht. Plus in beslagname van het wapen. Hum. Daarmee wordt die zaak heel wat duidelijker. Kan ik met mijn cinema beginnen? Hm? Hm? Ja, ja, go ahead. Hier zijn een paar stopjes voor je oren. Hm? In huis geeft dat fameuze kloppen. Oh ja, dat ja. zal wel. Ja. Zo, kom. En we gaan hier die proefschoten lossen. Oké. Okay. Zo. We ja, gaan eens kijken, hè. Dat is... Zee, ik zou hier graag een kogel van meenemen. Haal ze maar uit, je zult ze gemakkelijk kunnen vinden, Ugh. <sighs> Zeg, wat heb je daarop gesmeerd? Speciale polyester die ik in de steeds gevonden heb. Dat wordt steenhard en dat vervormt niet. En wat heel belangrijk is, dat plakt niet aan metaal. En waarom doet ge dat? John Edgar, zijn ge soms van plan om smid te worden? Elk detail interesseert mij. Mm -hmm. Omdat je een toffe cadet zei, zal ik het expliceren, hè? maar ik zou eerst wat willen vragen. Gaat het over dezelfde bal van die moord... waarvoor dat je gisteren bij mij zijn geweest? Ja. Dan heb je de dader vast? Tuurlijk. Heeft u een tistar in Gent? Uh, de wapendeskundige... Uh, hoe heet hem ook nu weer? Uh, van Wezenmaal. Just. Heeft hij daar geen proefschot gelost? Nee. We vertrouwen hem niet meer honderd procent. ja. Eindelijk krijgen de een in Gent een beetje verstand in hun kop, hè? <laughs> zeg, ja, dan weet hij dus nog altijd niet... ...of dat een bal van de moord uit deze revolver kwam. We vermoeden het. Maar zo gauw dat ik in Gent kom... ...wordt de vergelijking door de computer gemaakt... ...en dan dan weten we het binnen het half uur. Mm -hmm. Dat een dader is nog maar van deze morgen aangehouden. Doen ze dat niet ook al met een computer? Ja. Die oude vergelijkingsmicroscopen, die zijn gedemodeerd... Daar krapte veel tijd in. Nu hebben we een heel speciaal systeem. McDonnell Douglas. Met laser. Oh. Het heeft 25 miljoen gekost. Je kunt er trouwens ook vingerafdrukken mee vergelijken. Dat doet mij aan iets denken. O ja, aan wat? Australiërs leveren naar landen waar de bevolking geen nageleefd om in gat mee te krabben. Dat is subversieve taal, weet je dat? Zo. Onze polyester is nu hard genoeg en nu gaan we een beetje met de noliesteen werken, hè? Goed, ja. Zo. En nu gaan we zien dat we ons kloten niet voor niets hebben afgedraaid, mm -hmm. hè? Je hebt mij nog altijd de waarom niet geëxpliqueerd. John Edgar. Van het moment dat ik in de gaten kreeg dat er met die loop geprutst was... is er bij mij een lichtje gaan branden. De kwestie is... waarom draait iemand een andere loop in een wapen? Omdat een andere loop versleten is? Ha, forget it. Het is een feit dat een tweeduimsloop van een kolt praktisch niet verslijt, al locht er tienduizend schoten mee. Alleen de trommel verslijkt. En toch heeft die slimme en loop van een kolt van minstens twintig jaar oud er zo scheef als een krab in gewezen. Een Colt van twintig jaar oud? Yes, sir. En in 1970 is het model detective special veranderd. Valt u frank nog niet? Natuurlijk. Volg mij goed. Ik neem een micrometer en ik meet de percussiediepte op een boske polyester van de slagpin in het slaggoedje van Huls 5A. Ja. Hm? <hums> Zo. En nu juist hetzelfde bij Huls 5B. En dan krijg je wel een klein lichting, hè? <hums> John Edgar, ik weet niet of dat je een verloren naap gaat schijten of niet, maar de vijf hulzen die in de trommel van die kolt zaten toen dat je hiermee binnenkwam, werden afgeschoten door een andere kolt, waar dat waarschijnlijk deze loop op zat. Zijt je daar honderd procent zeker van? Yes, sir. Het verschil in percussiediepte is gemiddeld uh, 0,228 mm. Dat is zes keer meer dan de toegelaten onderlinge verschillen voor hulzen... die Norma opgeeft in zijn lijsten. <lacht> deze kolt hier moet verschrikkelijk veel geschoten zijn. Voel maar eens aan de trommel. Die andere kolt, waar dat waarschijnlijk de loop is afgewezen... is een splinternieuwapen, maar toch twintig jaar oud. <lacht> ja... Uh, straks we zouden jullie me aanvragen om boven water te halen, dan zul je zien dat ik gelijk heb. En vraag me passant eens, met mijn complimenten, waarom dat hij al die moeite gedaan heeft, hè? Hij kan daar zeker een antwoord op geven, maar ik niet. Dat. Uh, dat zal vandaag nog gebeuren. Hoeveel is mijn schuldpiddelfonds? Fonds. Wilde mij zeggen hoeveel dat mijn schuld is? Dertig zakken. Gevraagd dubbel zoveel als bewezen, Dan Dan heeft die pijpenplakker plakker 15.000 frank vragen. De psychiater vraagt er wel 40 om twee uur met een moordenaar te babbelen. Vraag je vijf zakken en geen een bal meer? Ja, nee, hier. Moet ik niks tekenen? Nee, nee, dat nee, is niet nodig, want ik moet weg. Weer naar de briefing. Is dat iedere een avondbriefing bij de BOB? Als we met een moord bezig zijn, ja. Oh! <lacht> Zo. Bye bye, fans. Bye, John Edgar. Goeie weekend. Rust maar een beetje, hè? Want uh, je ziet er niet al te best uit. Ja, van rusten zal deze weekend niet veel in huis komen, denk ik. Goeiedag, kan ik hier even telefoneren? Ah, van de BOB? Ja. En mijn graad is kapitein-commandant. In dienen gang rechtsaf, derde deur, daar is de bureau van de officieren en daar zijn de telefoons. Voor de buitenlijn eerst cijfer nul vormen. Dank u. Hier, commandant Velgen. Is adjudant Boel in het gebouw? Adjudant Boel is op onderzoek, commandant. Een nieuwe moord in Merelbeke. Wie is de verantwoordelijke officier van de crisisstaf? Luitenant Spanhoven, Spanhoge, commandant. Spelen mee eens door. Welkom, commandant. Spanhoge. Dag, Patrick. Zeg het eens. Ah, commandant. Guido Boel zoekt u al een hele dag. Mm -hmm. Om half vier is u vertrokken naar de moord in Merelbeke. Een oude homo met een kogel in zijn kop. Hij moet al een tijdje dood zijn, want hij is niet meer zo ver. Is er een middel om mij met Guido Boel te verbinden? Ik heb het telefoonnummer van het huis. Ik bel en ik verbind u door. Ja, geef me eerst het adres. Oké. Okay. Florastraat 42A, Merelbeke. Merelbeke, dank. Ik verbind u nu door, commandant. Nee. Schouwbroken. U luisterde naar de zesde aflevering van de Coldmoorden, een radiofeuilleton naar de gelijknamige roman van Jeff Geraerts, in een bewerking en regie van Michel de Sutter. In de hoofdrol Ronnie Waterschoot als Willy Velge en verder met de stemmen van André Roels, Jos Kennis, Anton Kogen, Jacqui Morel en Wilfried Hazen. Dit was een productie van de Belgische radio en televisie.